Wij beginnen... het Brit Gadascha gedeelte. Pagina... 10. Het vers... 22. We hebben net geleerd in de zoger dat... Um, de correctie vindt plaats... uitsluitend door man... en niets anders... Um, En dat tot de gmartikun uh, bleef, bleef dat en de correctie die um, door onze tsuva inkeer, dat is ook de man, bleef de correctie. Wat ons betreft, wat de mens betreft, kan het volmaakt, want aan men, de mens is gegeven om alleen maar die correctie te doen van die rapach van die 288 vonken. En indirect worden ook dan gecorrigeerd die dat stevige hart niet helemaal, want wij hebben deze kracht niet om um, om om die malgoed el, mal van elke koning te corrigeren. De mens zelf. Uh, maar door verbondenheid, telkens door, door verbondenheid met Yeshua, en dat is ook mm, de voorwaarde van... Uh, het gestaag van stap voor stap opbouwende uh, toestand van de kmartikon. Zowel persoonlijk als algemeen. Dat de maan moet, moet, al, moet, moet men altijd doen opstegen naar de klieketter. We zien wel in elke klieketter in het hoogste klieketter ook, in de Atik. Dat daar zit die Above Ima. Daar zit de. Eigenlijk. De verborgen innerlijke Abbe en in Ima. En Daar is ook de. De wortel van. De ziel. Van Yeshua, Van de bevreder. En daar. Vandaan. Komt. De, komt het licht. yeshida en alleen dat licht, kan de Malchut, alle Malchut en de, de, de algemene Malchut van de eerste Zemtzum licht geven. Okay. Maar het is, het is steeds een proces, ja, dat wij leren dat het niet zomaar dat, uh, dat Yeshua iemand geneest, ja, de ziel of een probleem, ziekte, is altijd geestelijke oorsprong, elke ziekte heeft een geestelijke oorsprong, wat we leren in de Brit Gaddasha. Dat het niet iets is dat hij geneest iemand, en dan is het voor altijd. Want Jezus altijd zegt tegen iemand, ga naar na het genezen, en zondig niet meer, zondig niet meer, want de mens blijft, behouden zijn eigen kieling. Ja, elke mens die de Yeshua geneest, die moet verantwo verantwoordelijkheid dragen. Want zijn vader heeft te maken, via Yeshua, met elke ziel, afzonderlijk. En elke ziel is, elke mens die afzonderlijk is, verantwoordelijk zelf, vol, volle verantwoordelijkheid draagt, voor zijn eigen correctie ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de rest van de mensheid. Want wij zijn allemaal verbonden met elkaar. Wij zijn allemaal komend van Adam, van de gebroken ziel van Adam. Verbrokkelde ziel van Adam. En iedereen heeft zijn eigen plaats ergens in de, aan de ziel van, aan het overkoepelende ziel van Adam. Dus allemaal nodig hebben elkaar allemaal nodig om die de ziel van Adam, als het ware, volledig te maken, de Adam, dus de, de, de volheid van Adam, weer tot eenheid te brengen, dat hebben we allemaal elkaar nodig. Maar, belangrijk wat nog een keer, wat ik wil onderstrepen is dat, hij hey, Yeshua, genees niet een mens, een mens, voor één keer en voor altijd. Dat is onmogelijk, duidelijk, want een mens wordt gegeven zijn eigen correctie... steeds en steeds... aan de gang te brengen... steeds te... en niet dat hij iemand... wat in, wat in, in het verhaal... dat hij iemand geneest... en, en zal voor altijd... absoluut onmogelijk... alleen... hij ziet wel als een mens... geloof heeft... en... dan... Uh, richt hij zijn blik op die mens. De mens komt tot hem in, in, met man en dan wordt hij geholpen, wordt hij um, gered door gered van de Sita Agra. Dat is de enige reding die, die zo op deze manier de mens um, kan groeien naar zijn maar de mens anders zou, zou, zou, zou niet willen dat uh, werken in inspanning leven op een andere manier. Dat, stel dat uh, die dat op een of andere manier zou kunnen um, volmaaktheid krijgen op een lager niveau. Het gaat niet. De mens moet, elke mens is, moet bijdragen tot die algemene, persoonlijke en algemene vervulling. Men kan niet komen tot de persoonlijke vervulling zonder ook de algemene vervulling. Bijdragen aan de algemene vervulling. Kijk, maar persoonlijke gmarticoen ik ik is natuurlijk is een geweldige zaak. Maar wij zien dat zelfs mensen, zelfs zeer grote zielen die hun eigen gmarticoen hadden wel bereikt, toch. Euh, omdat de anderen nog niet ver ver van dan ver van waren, dan we zien dat ook die mensen die ook moesten lijden, ja, die hadden ze nee geen bereikt, berekend, toch moesten ze of leiden of iets anders. allerlei dingen is dus niet dat het het de, het eindstation is, lau uh, lau liggen, lau ja, ik ben klaar, en dat is klaar. Nee. Het blijft, en het, het is wel, aan de ene kant is het de sereniteit die men verkrijgt. Het is absoluut in de verbondenheid met Yeshua om de andere manier onmogelijk is te zijn. Mogelijk is, onmogelijk is. En steeds waken, waken voor die op de vloer loerende Sitra Want de malgoed is nog steeds niet gecorrigeerd. Het koninkrijk van de hemel is het wel gekomen. Maar men heeft het niet aanvaard. Grijp ik? Het volk Israël bleef nog steeds verstook, Verstookt. door ver, verstokt van het licht. Zij de, de, de, de, de, de Yeshua aanvaarden niet. Dus het bleef duisternis. Het bleef een schakel: belangrijkste schakel dat boven tussen de schepper en de mensheid is. Uh, laat het licht niet doorkomen. Dus dan betekent het aan de ene kant is er wel het koninkrijk is gekomen en natuurlijk dat zijn kracht neemt steeds toe in deze wereld. En aan de andere kant zijn er nog niet uh, al, het, alle, al het werk verre van nog gedaan hier van beneden. Van opwekking van beneden. Het is niet nog niet genoeg. En daarom duurt het zo lang. En het lijkt ons dat het zo lang duurt. En dat zoveel alleen, ellende is. En, en ziekten en alles. En we zien wel dat het. Uh, het lijkt wel dat er geen einde ooit zou komen. En zoveel ziekten en uh, ellende in de wereld. En ellende komt veel meer naar binnenkant. En niet meer, ja, zoals vroeger, oorlogen. Minder oorlogen, maar wel minder krachtige oorlogen. Maar wel steeds blijft het brandpunt overal in het hart van de mens. Alles komt uit, uit, uit, uit, uit het hart van de mens. Maar Yeshua wel redt. altijd redt een mens die... Uh, zijn nietigheid ja, ziet, inziet en die begrijpt dat die, dat die niet in staat is wat we hebben ook geleerd om de volledige tschuwa te doen één keer te doen om uh, zoals we dat ook op de zoger hebben geleerd en daarom is het steeds nodig omdat wij zelf niet in staat zijn om dat te doen, we hebben geen krachten daarvoor is het uh, wonder van de zoon van Hashem uh, van kwam hier om ons een kans te geven, om ons toch wel de manier te vinden om deze redding steeds uh, te ontvangen. Dat is wat we leren dat in die Toestanden waarin dus um, een mens komt naar hem toe en die wordt gered. Zoals so, so in dat geval ook hier met die vrouw die vloeiend van Dam was. Dat zij ze, zei in haar hart dat als ik hem aanraak alleen maar aanraak dan zal ik gered worden 22 Va'ifen, Yeshua volgende regel Va vajomar, hiskiviti, hiski tech lach Vativasha isha minasha a Waif en Yeshua en Yeshua keerde om naar deze vrouw, want zij raakte hem aan, zijn mantel, zijn omhulsel van hem, niet zijn innerlijk, maar zijn omhulsel, zijn achterkant. Waif uh, en Yeshua en Yeshua keerde om, waajarota en hij zag haar. Wijomar en hij zei, hiski wijs sterk, witi, mijn dochter. En moet jouw geloof, o heeft jou gered. Wat hij was, a, en, en de vrouw werd van dat moment, vanaf dat moment uh, gered. Kijk ook hier al die werkwoorden, de handelingen, stap voor stap, hoe dat, dat plaatsvindt. Kijk hoe heel belangrijk. Waïef en Jeshua keerde om. Of keerde, keerde zijn gezicht naar haar toe. Van het woord pen. Keren is van het woord pen, van het gezicht toe keren. En Yeshua keerde haar, zijn gezicht naar haar toe. Vajar, en hij keek naar haar. Zie je, keek betekent dat bloed, geeft hij aan haar. Wajomar en hij zei tegen haar, tegen haar. Zee, zeggen is ook dus via de p. Via zijn p geeft hij dan het licht aan haar. Keerde dus betekent als ketter draait zich om naar de kilim. Vajar, zien betekent chogma. En zij betekent, zeggen betekent dat die bina in het hoofd, via de p, daar geeft hij aan, aan die kilim, mens is kli. En die zegt, jouw geloof heeft jou gered. Kijk hoe hij zegt, niet ik heb jou gered, niet, niet Hashem heeft jou gered. Natuurlijk Hashem heeft jou gered. Maar hij zegt, jouw geloof, want alleen door het zich opwekken van beneden, kan de mens zichzelf redden, niets anders. Kijk, moet je zo weten, de redding is altijd, voor altijd aanwezig. De Redding is het licht. Het licht is, voelt alles, de hele, het heel, de hele, het hele schepping is gevuld door de glorie van Hashem. Dat betekent, volmaaktheid. geen ...vanuit... vanuit het, ...het perspectief van het licht... ...is, is geen symptoom geweest... Geen, ...geen beperking... ...geen zonde van... ...wie dan ook... ...geen breken van Kerim... ...vanuit het perspectief van, van... ...het licht zelf gezien... ...dus als een mens zichzelf... Uh, ...het geloof... ...het geloof opbrengt... ...betekent man omhoog doet... ...naar de creator ...dan automatisch ontvangt hij daar de reding. Automatisch, gewoon, omdat bij de er behoort de straling van binnen van het licht. En dan, de mens verbleef daar en brengt dat weer naar zijn eigen kilim. En die zegt dan, de, en deze vrouw werd gered vanaf dat, min hashaahi vanaf dat moment. Stekend, Vanaf dat moment, maar niet dat, zij, dat het automatisch, dat zij, al niet, dat, zij niet, uh, dat zij niet moet opletten daarna. En telkens moet zij ook geloof opbrengen om in elke toestand weer, oké, okay, het bloed gaat niet meer, dus dat betekent dat zij de genezing ontving. Ja, genezing tot aan de jezot. Ja, tot, tot aan de jesot kwam er genezing. Want bloed betekent lekkage. Geestelijke lekkage. En als gevolg van de geestelijke lekkage komt ook uh, lichamelijke en allerlei andere. We spreken niet van lichamelijke dingen. Maar het is altijd uh, verbonden met elkaar. Absoluut verbonden met elkaar. Elke vorm, nog een keer, elke vorm van de ziekte hier op aarde, is het gevolg van het geestelijke, heeft zijn bron in, de geestelijke, in het geestelijke. Onthoud het erg goed. Goed weten dat, hoe dat zit in elkaar, kunnen we niet. Gewoon moet je geloven, gaan boven het verstand dat het zo is. En dan is het niet genoeg om te zeggen van, het is niet correct om te zeggen dat, ja, maar ik ben ziek, en daarom kan ik dat niet, ik kan ik dat niet. De mens kan altijd, zoekt altijd smoesjes om iets niet te doen. Ja, ik ben ziek, of de dokter, de dokter zegt mij dat ik ziek ben. Ik kan dus niet, uh, ik, ik moet wel, dus ik kan niet uh, uh, werken aan mijn gewicht. Ja, ik moet eten, ik moet eten, ik kan niet, omdat ik heb een probleem met, met een klier, of met iets anders, weet ik wel, allerlei andere dingen, je moet wel weten, dat het dok, wat die dokter zegt, dat is het gevolg van, gevolg van jouw gedrag, Eindelijk. van gedrag, van dit, van dat, gevolg daarvan, dus niet, wat je zegt, de, dochter, de dokter zegt, dat ik mag dat niet doen, dan is dus het natuurlijk, de dokter constateert iets, wat al gevolg is, van het uh, langdurige, uh, ...onderworpenheid van jou... ...aan de citra agra, ...dat jij gaf aan de citra agra, ...die heeft jou zo... ...zo van jou misbruik gemaakt heeft... ...nu ben je natuurlijk ziek geworden... Je hebt zeer ziek ziekte in jouw klier... ...en dat en dat... ...en, en de bloeddruk... ...druk en alle andere dingen... ...alleen maar... ...en wat moet je dan doen? Als oh, je zegt, nou dokter, van dokter mag je niet... Dan, ...als je zegt, dat ik mag het niet van de dok, van dokter... Dat betekent dat je gelooft in jouw dokter. In de plaats van Yeshua. Wie kan jou dan helpen? Niemand. kan. Oké, okay, dan moet de mens tot de rest van zijn leven... ...moet hij dan met die pilletjes zich behelpen. Met die, met die pilletjes, met alles, met dat soort dingen. Want hij gelooft in de dokter. En wat moet hij dan doen? Hij mag wel dat gebruik maken van de dokter als hij dat, dat wil. Maar zijn geloof moet... Hij moet Zoals uh, Aschlecht ook de ons dat leert. Aschlecht moet, moet zeggen zo. Zelfs als je gaat naar de dokter en pilletjes neemt. Moet je dan binnen zichzelf zeggen. Nou, zelfs als ik niet geweest was naar de dokter. Alleen maar geloof had opgebracht. Dan zou ik ook genezen worden. Van boven. Wegen de ik? Zo moet je ook zien dat. Uh, zelfs als je naar de dokter gaat. En als je gaat naar de dokter, natuurlijk, dat omdat jij tekort hebt aan jou aan geloof. Wie heeft geen, wie gaat niet naar de dokter? Kijk, natuurlijk moet je nu en dan naar de dokter. Moet moet je moet je goed weten dat als je naar de dokter gaat en bij bepaalde aandoening, natuurlijk is het zo so dat jij hebt iets iets iets uitgespoeld. zonder dat gaat niet niet nooit wordt een mens. de mens de ziekte is niet is niet geschapen. De ziekte is een product van het misdragen, van, het niet van, het de, van een handeling of een, een reeks handelingen van de schepping die niet overeenkomen met zijn destinatie, met zijn functioneren. Zoals hij de mens moet functioneren. Daardoor ontstaan alle ziektes. Er waren geen ziektes, zijn geen, geen ziektes geïntroduceerd in de schepping. Alleen dat is door, dus als je dat goed weet, dan weet je dat, dat door krachtig geloof in je en dan doen, niet alleen geloven, geloven en doen. Niet alleen ja, ik geloof in je schoen en klaar, het is, het is niet genoeg. Maar geloven betekent dat je ook de innerlijke handeling gaat doen die omhoog gaat. Dat je wordt genezen van elke ziekte, absoluut van elke ziekte, van elke aandoening. En dat de mens dood gaat, we gaan dood fysiek, dood omdat vanwege de zonde van Adam. Dus we gaan alleen fysiek dood tot de koen, Dat is ook een reinigingsproces, reinigings als het ware. Cyclus, dat wij moeten ons reinigen en weer, niet, ten behoek, niet omdat de dood wint, maar de, de, om in de volgende incarnatie, dan kom je weer vernieuwd, komt de ziel weer vernieuwd, deze wereld binnen en gaat weer naar de, de uiteindelijk, om een onsterfelijk bestaan te maken hier op aarde, op een hoger niveau van het leven, waarbij uiteindelijk de dood zal ophouden te bestaan. Als we weten dat de dood zal ophouden te bestaan, betekent dat nu al alles is aanwezig vanaf, vanuit, vanuit de perspektief, het perspectief van het licht. Is al, alles is klaar daarvoor. Alleen vanuit de mens gezien moet het... Uh, de verbondenheid met de bron via Yeshua, dat is de mens moet het opbrengen. Niet zonder toedoen van de mens. Deel. Dus de schepper wil dit op de manier regelen, de schepping, zijn schepping, dat zijn schepping absoluut uh, onafhankelijk tot hem komt. Deel. Zonder dwang. En dat kan alleen maar daardoor, door een krachtig geloof in de wetten van het koninkrijk der hemel en dat heeft voor ons gebracht weet je de, de wetten van het koninkrijk der hemel Hoe, wat dan wat nog meer dan heb je nodig we hebben geen doktoren meer nodig heb je? geen psychiaters geen doktoren, niets want alleen dat brengt ons eh, twijfel door twijfel de mens wordt ziek alleen door twijfels en de twijfels komen door ongeloof. Kanker komt alleen door ongeloof. Elke vorm van kanker is alleen maar ongeloof. Moet je weten, dat is, dat is altijd zo. En ja, hoe kan je dan zeggen dat het zo kanker, het kanker is ongeloof, als, uh, hoe heet het, als aarslag. Jehoede uiteindelijk had hij, in, in zijn persoonlijke kon had hij nog een, een kanker van bottenkanker. Nou, men zegt, ja, hij hey, bottenkanker had, nou, hij was al volmaakt. Hoe? Niet door zijn eigen, sommigen die hebben dat op zo'n manier, zo'n hoge zielen, dat die verkreeg dan zo'n ziekte, omwille van, de, van anderen, van anderen, van de mensheid, mensen, etcetera, die dan verkreeg dat. Zo, so, weet je, de kanker van de boten dat is verschrikkelijk. Het is pijnlijk. Het is een verschrikkelijk iets. Maar op die manier... kon hij nog extra werk doen ten behoeve van de mensheid. Wij weten niet hoe dat zit met elkaar. Maar normaal gesproken is het... elke zonde wordt... elke ziekte... wordt door geloof... boven het verstand... ...wordt genezen. Op een wonderlijke manier. Maar natuurlijk als iemand... al zit al in, uh, in zo'n stadium... dat ...waarbij het al... ...al helemaal verrot is... ...ja, bedoel van... ...al te, al te lang heeft gewacht... ...en dan uh, zegt hij... ...ja, oh, nu wil ik geloven. Ook dan heeft de mens nog... ...al, al nog een kans... ...om uh, zijn leven... Uh, te beter. Of verlengen zijn, zijn dagen. Het is absoluut, absoluut zo. That, uh, we kennen ook bijvoorbeeld nu een paar oudere mensen. Een jaar of acht ouder dan ik. Zes, acht, acht jaar ouder dan ik. Hij ligt al opeens van, van een dag op een andere man die bijvoorbeeld uh, cirrose... Ja, ...van, weet het, van uh, lever... ...helemaal leverkanker... ...alles is uh, verschrikkelijk... ...van één dag op een andere... ...nou dat een vrouw zegt ook... ...hoe kan dat, hij had nooit problemen... Nou, ...zo is het, begrijp ...van één dag op een andere... ...en and de houding van beide is... ...dat zij... ...geen geloof yeah. hebben... ...absoluut geen geloof... ...en pessimistisch zijn... ...staan in het leven... En kinderen zijn van hen al, we hebben geen contact met de kinderen al twaalf jaar, de kinderen zijn weg. Zijn geen contact met hen, dus met de kinderen. Zo'n stel, nou, natuurlijk, ja, en dan vraag je dat waarom, en ze zegt, nou, zij zijn schuldig, de kinderen zijn schuldig, ja. En zo blijft het bij hen, aan de ene kant verlangen ze naar die kinderen, en dan, in hun ogen komen als ze over kinderen spreken. Aan de andere kant, twaalf jaar, ze wonen hier, hier in, uh, in Nederland. Deze is in Nederland, en dus deze in Nederland. Dus de kinderen, trots. de kinderen bellen hen niet op. No. ja, Nou, als trots, he, trots van je vader en moeder, nou, dan is het, uh, en, dus eigenlijk hadden ze zichzelf in de, en de moeder, de moeder, ze is, uh, nou, een jaar of ja, zes. jaar ouder dan ik. Maar ze had tien jaar geleden nog, uh, nog een kanker. Een uh, kanker, ja, kanker. Uh, ook een andere vorm van kanker. Hebben uh, ze haar ge ge geopereerd of zo. Maar we zit toch zo als oudje. Oud, ja, weet je. Maar ook kanker had. En ze heeft ook kanker. Weet je wat? In plaats van een nederig te zijn. Een klein beetje toegeven. En... Opnemen, telefoon, bellen, de kinderen zeggen: Kom, we gaan even praten. Een beetje toegeven, zo. Hè? Nee. Ja, wie moet, wie moet komen, wie, komt, wie moet moet komen aan lagere traptreden? Hogere altijd moet toegeven, moet, wil altijd geven aan lager. Ja of niet? Wie moet verstandiger zijn? ...kinderen of ouders... natuurlijk ouders moeten verstandig zijn... ...altijd... ...ouder moet altijd... ...eerst initiatief, initiatief nemen... O, ...hoe dan ook... ...wat er ook met het, kind, met het kind gebeurt... ...waarom... ...het is naar de gewetten van het, van het heelal... Een hogere wil altijd... ...en reden, de reden... Ja, ...de oorzaak wil altijd... ...het gevolg helpen... ...kan niet anders je altijd moet een hogere moet helpen zelfs uh, uh, al jouw trots weghalen naar jezelf overwinnen jezelf en weer een lagere betekent jouw kinderen is alleen bewezen van spreken jouw kinderen moet je altijd altijd weten helpen daardoor alle ziekten kwamen bij, beide, bij de, bij de, bij de dit paar, beide hadden ze kanker. Nou, deze ene gaat waarschijnlijk al binnenkort al bijna aan het sterven toe. Dus Nou, op die manier. Eigenlijk, dat is altijd, moet je weten, dat het altijd zo so is. En profilactisch is het het belangrijkste factor is, om. ...te leren de hele schepping lief te hebben. Dan heb je geen kanker. Kanker een mens heeft omdat hij iets meer lief heeft dan iets anders. Of, of iemand meer lief, lief heeft dan iemand anders. Dan gaat hij binnen zichzelf allerlei uh, smoesjes maken binnen zichzelf... ...naar zijn eigen gesteldheid, neigingen, etcetera, persoonlijke voorkuren... En daardoor verkreeg je allerlei ziektebeelden. Terwijl natuurlijk moet je ergens uh, uh, een partner hebben, of dit of dat of dat, wat, wat er ook mag zijn, maar diep in je hart moet je geen voorkeuren hebben. Eigenlijk. Dus aan de, ene kant, nee, aan de ene kant. Dus ook niet binnen jouw hart, jouw kind of jouw kleinkind, lief hebben meer dan. Alle andere mensen in de wereld. Doe je dat niet, dan speel je comedie, Begrijp ik? Want, oké, okay, je hebt een kind gemaakt, of jouw uh, kleinkind. Dus jouw bloed, natuurlijk is het... Uh, hou je dat van, begrijp ik? Omdat het, uh, het is net zoals je houdt van, van je eigen geld. Van je eigen... Van jezelf. Ja, zelfs meer dan kan je dat houden. Van, van, van een kind, liefhebben. Maar het is het is geen liefde, het is alleen maar een, een iets dat jij ja, het is deel van deel van jou. Hoe kan je groeien op dat moment? Nou, dan moet je dat op dat moment, moet je dan steeds kijken. Nou, kijk bijvoorbeeld uh, Henk, je hebt net een zo baby geweldig uh, baby, nou geweldig mooi. Uh, natuurlijk, ik kan je voor gevoel mede uh, voelen, hoe je dat uh, kan uh, voelen, dat ervaren, dat natuurlijk. En toch moet je het overwinnen binnen jezelf. Dat, ja, van, bij, van bepaalde lagen moet je natuurlijk absoluut uh, alles geven uh, en lief hebben. Maar nog dieper binnen jezelf moet je, moet, je, moet je weten, werkelijk geen comedie maken, maar dan zien dat alle kinderen absoluut voor jou moeten op uh, dezelfde manier lief hebben so, net zoals jouw kind Zo so al die kind, kindjes, kindjes die je wat ziet op de tv van die, van die, die verschrikkelijk het hebben met lepra en met alle andere dingen in Afrika alles moet je dan lief hebben op dezelfde manier dan op die manier help je en zichzelf en ook jouw kind op die manier. dat is de ware liefde door deze liefde zal jouw kind groeien, bloeien, begrijp je? En niet door de, door, alleen door de dierlijke liefde van de vader, de zon, instinctieve liefde, begrijp je? Maar als je dan uh, kijkt naar, naar het kind als mens tegen mens, ziel tegen ziel, nou, dan breng je bloei aan jouw kind, want het kind zal dan niet, jij vragen, dan niet naar de naar die naar die magnetische liefde begrepen, waar, waar, hij, waar, lang, waar daar, daarna hij moet toch wel afstand daarvan nemen om zelfstandig te worden maar jij direct van diep, diep in jezelf dat jij zelfstandig spreekt tot hem als tot een zelfstandig absoluut zelfstandig wezen. al heeft het nog nog geen wij, nog niet de kracht om zelfstandig in jouw ogen zelfstandig te zijn dat is hele grote kunst, dat moet je allemaal leren. En gedoseerd, gedoseerd, alles, door dat te doen. Maar het belangrijkste wat we leren hier van Yeshua is dat hij zei tegen haar: Sterk jezelf. Ja? Zij moet zichzelf sterken en niet dat ik doe het voor jou. Ik, Yeshua, doe het voor jou. Sterk jezelf. Maak jezelf sterk, want in jouw geloof heeft jou gered. 23. Vajavo Yeshua el bet Hassar. Vajaar eet ame halelim. Ba halelim. vet haam. Die volgende regel. Ha, hou punt En nu keert hij terug tot die... Tot dat... Tot de, het geval van die... Overste, ja. Die bij hem kwam over zijn... Dochter, herinner je nog? Wa, Yeshua. En Yeshua kwam naar het huis van die... Overste... Zoals men overal dat overste. Wat jaar heet. Hamme En hij zag die fluitspelers. Want als men dan. Al iemand dood is dan. dan, dan men was gebruikelijk. Dat men dat. Speelde. Dat, dat op je fluit. Fluit is, is, is zo'n instrument. Dat is een beetje zo'n huilend voor, het, voor de gelegenheden van wanneer iemand overleed. Dat zij, en hij zag die fluitspelers die aan het, het fluitspelen waren. Weet Ha'am en het volk en, en veel volk uh, die daar was. Wij om en hij zei. Interessant is dat. In de hele getal, die fluitspelers. Komt van het woord halalim. Mehalalim, amehalalim. Komt woord van mehalalim. Halalim betekent net zoals lijken. Nou, dode. Da, dode. Dode lichamen. Dat is het woord. Ik zie je dat? Drie woorden voor het einde van de regel. Dat, uh, <coughs> vers 23. Amechalim. Dat zijn de fruitspelers. De, de wortel is. Is. Het, lamet Dat betekent lijken. Of uh, ja, die, die, die gestorven zijn. Lijken. Die. Dus. Fruitspelers. Maar wel. Dat is een andere betekenis. Is dan die. Uh, dode lichaam. 34 En he zei "Suru mipo kilomete Ayalda ach iesheina gi" "Ga eens kakulo mipo eh ga hier weg van dan" "Kilometa want They, they, they, that nature is nedov. Ach yeshi na marzeh is. They slapped. VeYisrahu ku lo and they lacht them out. See, so, so is it all? So is it that that that? I't laugh this. Alles wat boven het verstand is, lacht men uit. Yeah, it is so. En zij lacht hem uit. En omdat men gelooft alleen binnen het verstand. En daarom men zichzelf afschermt van het, redden, het reddende licht. 25 wij hier kasher goet zie je edha aan baya'da wij anara gaan bijten, was vijfentwintig is bijzonder Huh, het is de eerste lezing wat wij doen. De bedoeling is om te werken, daarna goed te werken. Steeds ieder afzonderlijk gaat werken aan elke, elke handeling. Want elke handeling betekent een hele uh, geestelijke handeling wat, uh, Yeshua wat er gebeurt. Wij hier, het was 25 k. Sherhoit, zie je haar aan. Toen hebben ze, toen zei de mensen hebben eruit. Weg laten gaan. Weg laten gaan. Waar wou en hij kwam het huis binnen, wat je geest bij je hij kwam het huis binnen en hij greep haar aan haar aan de hand. Wat ook wat ook om Hanara. En het meisje stond op. Hoe, wat hij ons vertelt toen, toen zei die mensen dat volk wat staat geschreven toen ze het volk eruit lieten eruit, hebben eruit lieten komen al die al die al die die die, trurige, al die, die, die, die, die leken die daar die allemaal uh, dood waren dood van geest en ze geloofden niet in en lachte hem uit toen ze die mensen weg hadden gebracht, dus weg lieten gaan. Toen pas kwam hij binnen en greep haar aan haar hand en zij stond op. In de, omgeving van, in de omgeving van twijfelaars en vertwijfelaars en eh, zij die geestelijke uitlagen, kan ook Yeshua kon geen wonderen doen. Want uh, het goede kan niet opgelegd worden van boven. Men moet van beneden moet er vraag, moet het behoefte eraan zijn. en moet ook een van beneden bereid, he, bereid zijn. Niemand moet dus bereid zijn, geloof opbrengen. Geen geweldig geen geliefde geweld in het geestelijke. Dus hij ook, kon ook niet... Pas kwam die binnen, wanneer al het volk... Werd, uh, moest eruit komen, want... in de omgeving, hij kon het ook niet doen... in, ter, in de... omringd door al die... vertwijfelaars. Eigenlijk. Dus Yeshua verschijnt aan de mens... alleen maar redding brengt, alleen wanneer de mens... Uh, zichzelf verheft boven al zijn twijfels. Dan maakt hij zichzelf geschikt om hulp te ontvangen, om hulp ook te ontvangen, moeten mensen ook, ja, moet, moet je ook uh, werk doen om hulp te ontvangen. Te, om, om hulp te willen en te kunnen ontvangen staat ook geschreven in de, in de taal dat men mag niet een mens helpen als die slecht is, als die als die uh, boosdoener is. Waarom niet? Je kan hem niet helpen. Heel. Hij moet eerst het goede uit zichzelf halen, zelf man omhoog brengen. Om te om vragen om hulp. Dat betekent, zij wordt gezegd dat men kan niet, men mag niet helpen iemand die de hulp niet verdient. Ja, dat staat zo geschreven, hoe kan je dat zo zeggen? Dat betekent dat iemand die dat zelf is, zelf dan zelf de man niet doet, omhoog doet, je, je kan alles voor hem doen en zelf niet helpen. Ja. Hij moet vluchten, altijd vluchten van een ander die twijfelaar is. Hij moet geen gesprek ingaan met iemand die twijfelt, ik bedoel geestelijk, of proberen iemand te, te helpen die twijfelaar is, die, dat, die zelf geen geloof opbrengt, dan kan je hem niet helpen, je kan eerder, hij kan eerder jou afbrengen, <laughs> hij kan eerder jou afbrengen van jou. ...geloof dan... ...jij hem kan helpen. Het is verboden om dat te doen, want... ...elk, elk mens, elke... ...ten eerste, ten eerste elke mens... ...elk ding heeft zijn eigen tijd... ...en zijn eigen... Uh, ...plaats. Iemand die gelooft nu niet, moet je hem met rust laten. Niet, niet laten hem, ...niet zogenaamd helpen aan hem... als hij niet, niet aan toe is. Misschien... De Precies. een hebben fijn iets om tegen te vechten, maar is het nog slecht. Ja, het is ook, ook voor jou is het slecht. Dan, want dan je kom, ga je dan als bed, bedweterig naar hem toe en jij denkt: ja, ik help hem. Je kan hem niet helpen. Want misschien is, is dat um, zijn voorraad aan leed is nog niet genoeg. Hij moet Zeker vo vo voldoende massa, ja? Kri kritieke massa aan leid, uh, eerst op ophopen, op opvergaren, alvorens, dan pas, wordt die verhoord. En jij komt naar hem toe, je wil een uh, injectie geven, een prikje geven. Nu, wat doe je dan? En dat is allemaal wat zij, wat zij praktiseren, dat, dat zij menen dat zij een, een blinde die andere kan helpen. Je moet het niet doen. Als iemand erom vraagt, dan moet je kijken, dan moet je dan, dan ook niet dat dit van jou moet komen. Je moet het altijd doen op de manier dat het... Je helpt nou dat het op zo'n manier dat hij moet geloven niet in jouw hulp, maar dat in... In de hulp van degene die wel kan helpen. Dat is dan via Yeshua. Alleen dat kan helpen. Dus helpen altijd op deze manier. Wijzen iemand de weg naar, bijvoorbeeld naar Yeshua. Maar als hij niet wil horen, dan moet je het niet, niet doen. Zie je dat? Hoeveel aan wie ik geef, een klein groepje geef ik uh, aan mensen. Kijk, ik ga niet... Uh, ja dat het niet naar, naar buiten. Waarom? Yeshua. Hij was de redder. En van de mensheid. Hij kwam naar buiten. Hij heeft het uh, volbracht. Wie kan het nog meer doen? We hebben geen voorbeelden. We hebben geen andere voorbeelden. We zijn allemaal. Allemaal de wens om te ontvangen voor zichzelf. Zonder Yeshua kunnen we niets. Geen heilige kan iets uithalen iets uit, uit zijn eigen kast. Vier kast. Stadia ja, van de lichtvier een zwarte doos. Alleen Yeshua. Dus we hoeven niet naar buiten uh, te gaan. Alles, iedereen heeft het gehoord. Ja of niet? Iedereen heeft gehoord van Yeshua. Iedereen weet wat die, wie de kracht van Yeshua is. Nou, dan moet iedereen, die moet er naartoe En uh, de hulp is overal. Het is alles gegeven om um, uh, redding te ontvangen. Als iemand niet erom, niet erom vraagt, ja, ik wist het niet, ik weet het niet. Nou, wat, wat, wat. Het is overal, weer het aan een, aan een grote klok gehangen. Iedereen weet dat het allemaal zo is. Iedereen weet dat Yeshua is. Iemand niet wil weten, dat, dat is dan zijn eigen probleem. Dan door, door de klappen van de zweep, iemand zal komen tot Yeshua. Geen andere manier is. Door de klappen van de schreef, We zien het ook nieuw. Alles gebeurt. Steeds door de klappen van de schreef Iemand komt door die schoenen. Kan niet anders. Iemand die wil daadwerkelijk redding ontvangen. Kan niet anders. Door alleen geloof boven het verstand gaan. In plaats van het leren dingen. Die, die, die helpen niet alleen maar verstandelijk denken. Ze, dat zij ze denken dat ze over God kunnen, en kunnen leren verstandelijk. Onmogelijk. Want God, God manifesteert zich alleen aan de ketter. Goed well, opletten. Ja. God manifesteert zich alleen aan de ketter. Alleen de volmaaktheid, de redding, het licht, de vader manifesteert zich alleen aan de ketter binnen de ketter is. Dus iemand die wil alleen met de verstand, die kan het nooit halen. Dus het is absoluut. Onmogelijk, dus alleen maar naar de ketter te gaan. Ketter is altijd het, de, wen, is de wens om te geven boven het verstand. De wens is te gaan boven het verstand. Maar een islamiet zal misschien hetzelfde van, van uh, Mohammed zeggen. Oké, okay. zeg, ja. hoe, hoe, ze hoe dat? Kijk, er is een einde, een redder, begrijp ik wat hij zegt. Maar als je zegt dan Mohammed. ...zij zeggen dat ze Mohammed is zo... Zij, dan, hebben dan, ...dan hebben ze dan bijvoorbeeld... ...hun eigen profeet Mohammed, ja... En Joden zeggen dan Moshe... Ja? ...nou, dat is... Uh, ...Indiërs kunnen zeggen... Uh, ...hari Krishna... Bo bo ...Buddhisten zeggen dan ook... Uh, Boeddha. ...allemaal goed opletten... Zij ...allemaal profeten... ...zonder mij... Maar allemaal binnen de vier stadia van het licht. Binnen, binnen de vier stadia. Uh -huh. Dus de hoge, natuurlijk hoge zielen, maar allemaal binnen de vier stadia. Men kan, niet, kan geen redding ontvangen. Want de binnen, binnen de vier stadia blijft de mens steeds in, uh, verdrukt door de citra 8. Je kan het zien, kijk nou naar, uh, naar, naar Joden die uh, religie uh, uitoefenen. Wie van hen wordt gered? Iemand spreekt van hen van redding? Niemand, want allemaal zitten ze uh, in de wens om te ontvangen voor zichzelf alleen. Sociaal uh, weten ze dan dat een beetje dat te regelen met elkaar zo so, Precies hetzelfde doen de Arabieren, weten die de moslims precies op dezelfde alles is geregeld door binnen bepaalde strommieren Dat zijn dat allemaal bepaalde dogmas äh, zitten gebonden maar de redding is er niet er is er, er, niemand van hen ontvangt de, de redding niemand door je kan niet van binnen door zich te verbinden met Moshe, met boeddha met wie dan ook je kan niet komen tot, wat ook, tot de bevrijding van de citra achter. Als het absoluut onmogelijk En wat dat zij zeggen dat het zo is, laat ze zeggen, wij gaan niet hier. Daarom gaan we ook niet uh, uh, de hele wereld uh, bekeren tot Jesu. Ja, het is. is we, we, Kijk, okay, wat, we, wat we geven hier in, het, in, het, in, het, in onze studie van Prit Hadassah is dat wij via de Kabbalah we laten het zien dat het. Wat betekent Yeshua? Wat betekent de redding? Begrijp je? Wat kan jou vertellen een, een, een moslim? Wat? Een geloof onder het verstand? En, Onder het verstand, ja ik geloof zo, so ik, kan, ik kan alles doen voor, voor, voor Mohammed of voor Moshe of dit of dit, weet ik wel. Either. Ja, kijk naar nou wat zij doen. Ja. Maar allemaal zitten ze in de wens om te ontvangen voor zichzelf. Allemaal verdedigen ze alleen hun eigen kasten, ja of niet? Allemaal zijn ze zij geëngageerd alleen maar. Wij, wij zijn de beste, wij zijn de, de moslims, wij zijn de joden, duidelijk, wij zijn de christenen, duidelijk. Terwijl uh, het ware geloof, het geloof dat de mens reding geeft, is het geloof waarbij de mens geen onderscheid maakt van binnen zichzelf tussen andere mensen. Anders is het geen ontvang. Niemand ontvangt de redding als hij dan ontvangt. Bijvoorbeeld een christen. Die, als hij die dan gaat naar Yeshua. Zo so preekt tot Yeshua. En dan meent dat hij alleen maar de redding ontvangt omdat hij christen is. Maar de anderen dat niet. Maar, dan, maar alleen vanwege dat, de toebehorenheid aan hem. Dat hij he dat ontvangt. Nee, absoluut niet. Hij moet ook, wat men noemt ook, een christelijke liefde, ja, wat wordt ook gezegd. Dat betekent liefde voor alles wat leeft. En iedereen wat leeft. En geen onderscheid maken tussen de anderen. En, en daarom zeggen wij ook, kijk, een moslim heeft een andere, andere religieuze mens zo erg veel lief, misschien minder. Ja, een jood heeft een andere, misschien zo veel lief, misschien minder. Ja, maar wij zeggen, wat zeggen wij? wij? Christen. Nee, ik bedoel, ja, wij, wij zijn christenen. Die zeggen, wij zijn dat. Ja, wat zeggen wij die proberen die aankleven an aan de bron van het leven? Hou van die vijanden. Van die vijanden. Dus wij zeggen, hou Hou van je vijanden. Net zoals Jezus had gezegd, zo moet je dat lief hebben juist iets wat, of iemand die, die jou niet aanstaat, of iemand die jou haat. Want dan, Hashem ziet, dat, dat dan pas maak je de vooruitgang. Dat we zien dat het, dat is de ware realiteit. Want in de ogen van Hashem moet je goed opletten, in de ogen van de eeuwigheid, bestaan niet christenen, bestaan niet joden, bestaan niet arabieren. Je? Er bestaat een ziel van binnen. Bestaande IT-Sphere, dat is alles wat een mens heeft. Want in is het. Natuurlijk, dan als je dat nu ziet en moslim. Ja? Yeah? En wat je ook welke allerlei, allerlei varianten van moslim. Moet je weten dat ook een moslim heb je in jezelf. Iedereen heeft in zichzelf, ook deze kant, de kracht van zo'n variant, zo zeg dat zo'n. Uh, Manifestatie van de krachten van het heelal in, op het, in het systeem van de zielen. Heb je ook in jezelf. Dus moet je weten, als je kijkt naar een moslim, dan moet je zeggen binnen jezelf, die heb ik ook in mezelf. Dus alle, varianten, alle krachten, want al die religieën, alle, religie, alle uh, geestelijke stromingen, etcetera, is niet zomaar toevallig uh, in, in, uh, in de wereld gekomen. Het is niet uh, fout. Dat het is niet een tekortkoming. Dus alles was nodig, omdat allemaal zijn er krachten, allerlei varianten, kijk nou, wie joodt het op zoveel varianten zijn er. Die een beetje dit, een beetje dat, omdat dit niet. Het is niet, het is alle toestanden, allerlei toestanden die in de piramide, binnen de piramide van de krachten van het helaal zijn er. En ook binnen de piramide van de krachten in de zielen van de mens. Dus, en als je ziet in de piramide overal, zijn er zijn allerlei varianten, van alle kanten zijn verschillende, dus de hele piramide is vol van allerlei krachten, die in de mens aanwezig zijn, en die op een hogere, die, die hadden uh, een leer zich eigen gemaakt, die de ene zeggen dan, die zijn moslims, de andere Arabieren, het joden, jodendom, de andere dit dat, zo heb je dat vele enorm hoeveelheden leren, en ook in elke mens heb je ook in zijn eigen leer, als het ware, wat hij in zijn systeem van denken en voelen. Dus allemaal overeenkomen met bepaalde, met bepaalde scherfje, scherfjes van die gebroken kilim en van de gebroken ziel van Adam. En dat daarom als je kijkt naar een ander moet je weten dat wat hij ook, waar hij ook in gelooft. Moet je niet denken, oh ja, hij is Arabier, of een moslim, hij gelooft in, uh, in Mohammed. Wat heb ik met hem te maken? Hoe kan ik hem? Moet je weten dat ook dat, dat, dat ook hij moet zichzelf uh, corrigeren, niemand kan ontsnappen van de correctie, hoe die ook dan over denkt, over waarin gelooft. Ja, hij is zo geboren, hebben ze hem zo geleerd, aangeleerd, en zo is hij. Weet je? Maar uiteindelijk zal het wel... moet toch iets gaan veranderen. Kijk, moet je zo zien. Stap voor stap, de mensheid zal zich bevrijden. ...van allerlei vormen... ...van religie. Dat zien we ook stap voor... We zien we ook nieuw gebeuren. In de, in de middeleeuwen... ...alles was alleen maar de kerk. Ja of niet? Ja? Niemand kon ontsnappen van de kerk. In de synagoge was alles... ...alleen maar synagoge. Als iemand een jood... Moest, ...wilde... Vrij, ...vrij mens zijn... ...dan... ...net zoals Baruch Spinoza... Ja, in Amsterdam. Dan hadden ze hem ex gecommuniceerd. Boycott, uitgesproken over hem. Vloek, et cetera. Wie kan de vloeken, wat is vloek? Voor uh, iemand die hoger is dan, dan jij, kan je iemand vloeken, vervloeken? Absoluut niet. Maar dat is de manier dat ze dat deden. Waarom? Omdat ze toen nog de macht, grote macht, over de individu. Over het individu. Het was allemaal wij, wij tijdperk. Hey. Wij komen steeds dichterbij het ik tijdperk. Dat was alleen maar Jeshua die bracht dat ik tijdperk deze wereld binnen. Maar men begreep dat niet. Hey. Of in de eerste fase had, had men dat gezien. Dat, het moest, wij moesten dat Zij moesten dat opleggen aan de wereld. Ja, ze moesten de, de wereld uh, bekeren tot christenen op allerlei manieren. Uh, Arabieren die wilden dat de hele wereld moslim maken, et cetera. En al die dingen wat begrijpelijk zijn, want allemaal antagonistisch, allemaal tegenover elkaar. Ze zien ander als een beeld van uh, van vijandschap. Waarom? Omdat precies dezelfde vijandschap zit in de mens zelf. Daarom, in een jood zit wel vijandschap, vijandschap ten opzichte van anderen. In christenen zit een vijandschap eigenlijk diep in zichzelf ten opzichte van, van die anderen. Op deze manier, waarom niemand door de religie voelt, komt in zichzelf, binnen zichzelf tot die, tot die absolute eh, verbondenheid met alle facetten van zijn eigen ziel. Dus hij ziet alleen maar de, de, de, de bepaalde facetten, maar de andere ziet die niet. Terwijl alle facetten zijn belangrijk. In de mens zit ook een Papua, een Bosneger. Alles zit in de mens. Want zij hebben bepaalde facetten, want anders zouden zij niet bestaan. En allemaal nodig. Alles is nodig. Dat niet dat alle mensheid moet precies hetzelfde zijn. Waarom? Elk volk als het ware is de drager, alles zit in één mens, maar ook elk volk heeft een bepaalde bestemming, heeft een bepaalde sterke kracht die hem bepaalt, kenmerkt door bepaalde kracht in het heelal, in de zielenstelsel, zielenstelsel. De ander heeft een ander aspect, alles is nodig, alles is nodig. Dus we kunnen niet alles uh, zien, de hele mensheid als één pot nat. Alleen aan de top van de hele piramide is er alleen maar één redder. En dat is Yeshua. Sure. Redder van de hele mensheid niet. Redder, redder van Joden, Christenen, Arabieren. Al Arabieren denken niet daarover, doet er niet toe, niet belangrijk is. En die moet je niet opdringen aan hen. Binnen zichzelf, waarom? Binnen elke Arabier of, of uh, moslim of jood, also, zit er ook een, een lage, dieper dan de, zijn religie, zit de mens. En niet een jood of christen of dat. zit gewoon een mens uh, die niet gekoppeld is aan bepaalde ideeën, aan een bepaalde stelsel van gedachten, et cetera. Maar zit de natuurlijke mens binnen. Die gehoorzaamt aan de wetten van het heelal, de innerlijke mens. De innerlijke mens, in elke mens, is geen jood of christen of, of uh, uh, wat dan ook. Of een boeddhist of wat dan ook. Dele. De innerlijke mens kent geen onderscheid naar nazi's, naar volkeren, naar religieën, naar wat dan ook. Dele. Dus wat, wat, wat is nu. Uh, wat er nu gebeurt. Stap voor stap gaat het, uh, voor ons lijkt het wel dat het zo so lang duurt het en er religieën bestaan en dat het altijd zo so is. Nee, al die religieën worden langzamerhand uh, de mens, de individueel, de mens gaat zich af, stap voor stap, uh, aftrekken, ja, weg ha, zichzelf ...tot zichzelf komen... ...tot het zijn individu zijn. Dus eigenlijk ontkerkeling... Ontkerke, ...ontkerkeling, uh, ...een mens gaat... Uh, ...zichzelf leren kennen... ...naarmate de mens ontwikkelt... ...die wordt individueler ...en individueler ...stap voor stap... ...en voor wat is dan uh, al die honderden jaren... ...voor de schepper is niets... ...maar... Allende blijft alleen door het feit dat de mens hangt aan een massageest. Door de religie, religie aan de ene kant heeft gebracht iets in de wereld wat um, positiefs was. Ja, in, de stade, in het eerste stadium. Maar nu is de rol van de religie is averechts. Doe? Nu is de rol van de religie is, is uh, Vooral in uh, ontwikkelde landen heeft het absoluut geen, niet meer, uh, de, uh, is niet meer uh, constructief. Het geeft weinig, nauwelijks iets aan de mens. De mens doet het gewoon sociaal, zo'n beetje sociale comedie. Een beetje zoiets, so maar het, het geeft geen reden aan het individu. En daarom is het, maar het is wel allemaal afnemende. De rol van de kerk, wat kunnen ze zien? Ze hebben geen macht. Niet meer. Kijk nou hoe langzamerhand gaat het afzakken. Waarom is het zo? Ze hebben geen kracht. Waarom niet? Alleen ze, ze hebben alleen nog, nog even de kracht alleen in die derde wereldlanden. Ja, want daar mensen nog, nog uh, helemaal nog. Uh, ligt een pijnhoop. De mens nog is arm. Arm in de zin van nog niet komt, nog niet naar aan zijn innerlijke trekken van het individu zijn. Er waren er al. Er eigenlijk maar 600.000 zielen gecorrigeerd te worden. We hebben 6 miljard mensen. Ja, maar ze eigenlijk het, hoeft niet iedereen. Ja, en, en, en kijk, dat moet je zo zien. D men zegt zo hier, dat 600.000 uh, uh, zielen die vormen die eigenlijk, eigenlijk de hele basis van, ja. een, van, een, van een piramide, van een geestelijke piramide. Moet je wel zien waar het is. Het ja? is zo so dat niet alle hoeven, zeg je, niet alle hoeven allemaal moeten. Alle zielen moeten komen tot hun marticoon. Maar wat, wat, het, wat, het, wat het gezegd wordt, dat 600.000 ja, die dan vormen vormen, dus de, de basis, de, de hele skelet, dat zijn de aan de top van de piramide. Dat is misschien ook wel juist voor, Ja, deze, die, dus die, die, die lijn tot zo'n Ja, dus die, die die aan de top van de piramide moeten, daar moet een bepaalde een, kritieke massa Precies. aan geloof, aan de kracht opgebouwd, wo opgebouwd worden. Daardoor wordt het licht gaat dan naar beneden, naar de massa's, en daardoor natuurlijk wordt ook de, de rest aan, aangesproken, als het ware. Om ook hen het licht te brengen. Daarom is het zo belangrijk, dat ro de rol van uh, het Joodse volk natuurlijk. Maar ook in elke mens. We spreken alleen maar alles in één mens. Dus, uh, maar alleen door het komen van de Jezus tot de Jezus geen andere manier bestaat. En... Uh, deze transformatie zien we wel gebeuren, steeds meer en meer van individualisatie van de, van, ja, van de maatschappij, van de mens. Ik denk nou nog nooit zo individueel, de mens was zo uh, aan zichzelf, ja, uh, teruggetrokken aan zichzelf als in deze tijd. Met alle, alleen maar vooruitgang. Al, al voelde mensen natuurlijk, al zien wij we wel dat, het de, dat, de, dat eigen liefde in jullie zijn gevierd. Ja? Waarom? Omdat zo diep, hoe dieper wij komen in, in, in de gelim, hoe meer krijgen wij verschrikkelijk allerlei wensen voor zichzelf. Maar daar juist zit ook de reden. Belangrijk, het belangrijkste voor alles, van alles is. Nieuw en praktisch iets wat we leren van die school. Iets wat toe te passen, moeten wij toepassen in elke toestand waarin wij zijn. Niet willen iets weten met ons hoofd, daar komen we nooit uit. Bepaalde algemene principes, dit moeten we wel aanvoelen, maar ook niet hangen aan de bepaalde principes. Aan de ene kant leren wij iets, en dat is dan algemene principes wat we leren. Aan de andere kant moet je los je maken van alle en alle principes. Dus so, aan de ene kant, het en is aan de linkerkant, wat we leren de, de leer, andere dingen ook van schoen. Aan de andere kant is de rechterlijn is los je laten, jezelf loslaten, laten tegelijkertijd. Aan de ene kant. Jezelf binden door, door stelsel van gedachten. Die is de wetten van het koninkrijk der hemel wat wij doen. Leren zij hoe zij in elkaar zitten. Een beetje analyseren. Aan de andere kant gewoon doen boven het verstand. Verbonden en absolute verbondenheid met Jezus. Maar wat is, de, wat is het mechanisme? Hoe werkt het? Wat moeten wij we wel doen? Wat is het kroonprincipe om dat na te leven dagelijks? Wat is het belangrijkste van alles in, in de, om dagelijks steeds dichterbij kom te komen tot onze vervulling? Elke dag moeten we vervulling, tot vervulling komen van onze portie van vandaag. Maar wat is het, kroon, het kroonprincipe? Wat denken jullie? hoe in, pra, in, in, in de praktijk van elke, alle, alle dag. Hoe moet ik voelen? Wat moet ik doen van binnen? Welke handeling moet ik doen van binnen? Oké, okay, man doen we opstegen Dat is allemaal goede begrippen, cetera, Maar in, in één woord of in een paar woorden, hoe, wat is dat? Hoe moet ik het doen? Of Brengen. Geloof boven het verstand... geloof boven het verstand... betekent... pijn te verdragen. We hebben veel... van andere kanten over pijn gesproken. Maar... betekent boven het verstand... betekent pijn verdragen. Waarom? Binnen het verstand... als we dingen doen binnen het verstand... betekent dat dan ons lichaam altijd meedoet. Je voelt kik. Ja, binnen het verstand betekent... Ik leer iets en ik voel dat ik, uh, dat ik uh, met de dag steeds wijzer word, et Dat is allemaal, het lichaam doet mee. Waarom? Hij krijgt het lichaam, de mensen om te ontvangen voor zichzelf, krijgt natuurlijk, uh, geniet daarvan, hij krijgt zijn portie. Alleen door het gaan, te gaan boven het verstand, krijgt hij niets. Ja, alleen natuurlijk, al altijd, altijd valt het door, zelfs als we gaan boven het verstand, dan natuurlijk indirect komen de druppels of uh, iets komt natuurlijk nog indirect ook naar de citra agra, maar dan is het niet door mijn doen, Niet actief. Dus, als ik ga boven het verstand, dan pas, dan, voel, dan voelt het dan voelt het wel dan voelt het ook pijn. Ik, ik, dat moet je zelf weten waar het pijn is. En de pijn begint, de, de, de, belangrijkste, de belangrijkste pijn voel je in je kruising. Kruising betekent in je kruis. Een kruis weet je waar het de kruis is. Dat is de kruising. Dus weet je waar de kruis. Daar voel je pijn en daar moet je niet vluchten van. Daar moet je dan niet vluchten naar iets anders. Je moet deze pijn verdragen. Want daar binnen, daar waar de pijn is, daar zit de redding. Dat, de pijn, pijn voel je dat juist... Je kan de pijn alleen verdragen of overwinnen. Door te gaan boven het verstand. Ja, als het verlangen groter is dan die pijn. Precies precies dan het verlangen naar de verlossing, verlangen naar de redding moet groter zijn, moet groter zijn dan de pijn, dan de kracht, dan de invloed, de kracht van de pijn die je voelt. Eigenlijk. Want anders de mens als de mens dat niet heeft, dan wat zegt dan de mens als de mens de pijn krachtiger vindt dan, dan zijn verlangen naar de bevrijding. Wat doet hij dan? Dan dan vraagt die, dan, ver, dan zoekt die naar de middelen voor de zelfdoding, voor de zelfdoding, voor een injectie, wat betekent, bedoel, bedoel ik niet. Om dan, dan ga je gewoon zonde gaan, want dat je. Ja, dat nou, bedoel ik, dat ja. bedoel, ik bedoel het daarmee ook niet, bedoel ik niet letterlijk, ja, ja. natuurlijk letterlijk kan je ook dat zeggen, nou, die wil een pilletje, of die wil dan een injectie en die dan. Nou, nou het ga naar beneden toe. Maar betekent, dat betekent ook dat die gaat dan een drankje drinken of iets anders. Allerlei manieren of die gaat zichzelf van binnen dan allerlei fantasieën doen. Van binnen dat die dan daarmee als het ware kick geeft aan de citra in plaats van... In plaats van te verdragen deze plaats van de kruis. Om dat dief te verdragen. En met verdragen niet verdragen als. als uh, maar verdragen. ...met liefde. Yes, verdragen graag. Net zoals een mens verdraagt... ...dat hij dan... ...gaat een operatie ondergaan. Oké, okay, vind je het lekker? Natuurlijk niet, maar dan... ...doet je dat alleen omdat... ...hij weet dat na de operatie... ...zal hij dan... ...hoop je dat hij verder... Zal, ...dat hij beter zal voelen. Dat is ook hoop. Omwille van de schepper. Niet, niet om jezelf beter. Precies. Hier verdraag je dat... Om, omwille van Hashem, om, omwille, omwille van de eenheid, om, van, om, om door het verdragen wat jij verdraagt in je kruis, dat jij eh, de, dat doet om overeenstemming te brengen, tot overeenstemming te komen met Hashem. En op deze manier, stap voor stap met de dag, groeit de kracht van het geloof. Dat is de kracht van het geloof. Je moet het voelen in je kruis. Dat is de kruisigie. In plaats van de kruis gebruik alleen voor jouw eigen uh, wens om te ontvangen voor zichzelf. Weten, drinken, al uh, die andere dingen. Dus de, de, de, de pijn te verdragen en graag te verdragen. En dat is natuurlijk ontbreekt het aan ons. Wie het meer kan verdragen, die wordt overwinner. Jezus het, liet het ons zien. Het ultieme daarvan. Ja, Hoe en... De, en zo moeten wij precies doen zoals hij dat doet. Maar dan verdragen deze pijn in alle vormen. En ik zeg dat niet dat ik het kan. Maar dat ik telkens weet. dat moet het proberen. Telkens, dag in, dag uit. Sta je op, weer en vallen. En dan weer op en weer doen. Oneindig totdat je helemaal verbonden raakt in één eeuwige verbinding met Jezus. Dan blijf je wel regelmatig intuinen, vind ik. Dat je, geen dat je verbinding zoekt om je beter te voelen. En dat je dan denkt, waarom krijg ik nou geen verbinding? Ik probeer het toch? Maar dan ben je weer voor jezelf. Beter. Precies. Als je dan niet of, of geen verbinding ontvangt uh, op, dat, op een bepaald moment... Dan, en jij wordt dan daardoor irritierend of jezelf. Dan begrijp je niet wat je doet. Waarom? Misschien op dat moment is het beter nog voor jou. Van boven wordt ervaard, men. Jouw kilim. Dat jouw kilim op dat moment nog niet klaar zijn. En men, en men schijnt. Het, ja, we moeten weten dat het licht altijd komt. Al licht altijd schijnt aan jou. De hulp is altijd gegeven aan jou. Maar dat jij op dat bepaald moment geen reding... Vind. Dus dat betekent dat jij verbonden in verbondenheid bent ja, maar je met, in met dat, het leven. In plaats van dat prikje of dat pilletje wil je toch een ander soort van compensatie. Ja, Die maar. Oké, okay, maar dan als je dan op dat moment niet geen verbondenheid voelt. Dan moet je ook weten dat ook dat niet voelen van de verbondenheid. Ook dat, dat is de hulp van je, voor jou. Want dat betekent dat, dat jij moet het meer verdragen. Maar dat, het, dat is toch juist de pijn? Je ja. Spreken dan, daarom voel je de pijn, de ander voelde deze pijn niet, begrijp je? en dan, de ander voelt het niet dan moet je niet met de ander te maken je hebt alleen maar jouw kilim dan betekent dat jij de pijn de nodige pijn nog niet verdraagt, en daarom laat men jou niet komen tot de zaal waar die, dus die de, de zaal, dat de dus die, die klie die jou die jij door de, door de door de verdorte verdragen van pijn kom je dan in de zaal de volgende. Ja, dat. Maar ik bedoel, je tuin er altijd in, want dat is gewoon de pijn. Dat is gewoon de weg die je moet gaan. Ja. Dus je moet erin tuinen. Ja. Zonder intuinen kan, kan je niet binnenkomen. Kan je, niet steeds, je kan niet vooruit. Als je zegt, ik zei, ik wilde niet intuinen, dan zeg je, ik wil die pijn niet hebben. Nou, ja. Leuk. Dus juist iemand die werkt aan zichzelf, zoals wij dat proberen te doen, met dag, dag in dag uit. Wij voelen wel dat wij, we ieder van ons moet voelen dat hij de volmaaktheid uh, niet heeft en alleen die volmaaktheid kan um, ervaren door verbondenheid met Yeshua Er is alleen maar één manier om dat te doen. En. Yeah.